Maandag 5 juni, de streetrace in Goorlen, voor de zevende keer. In meerdere categorieën zal er worden gereden over het inmiddels bekende parcours, volledig door de dorpskern van Goorlen. Wederom wordt er gestreden voor de titel Nederlands kampioen streetrace. Maandag 5 juni, de streetrace Goorlen. Kijk op streetracegoorlen.nl